Die Nieuwe Maan is onregelmatig van vorm en is 10 tot 25 kilometer in doorsnee. En daarmee is hij kleiner dan de al bekende satellieten van Pluto. De grootste, Garon, werd in 1978 ontdekt en heeft een diameter van 1040 kilometer. Presidentskandidaat Mitt Romney is uitgejoeld op een bijeenkomst van zwarte Amerikanen. Het gebeurde toen hij zei dat hij de hervorming van het ziektekostensysteem wil terugdraaien... Romney sprak op de jaarlijkse bijeenkomst van een organisatie... die opkomt voor de rechten van zwarte Amerikanen. Veel leden zijn aanhangers van Obama. De identiteit van degene die in mei een recordbedrag betaalde... voor een versie van het schilderij De Schreeuw van Edvard Munch is bekend. Volgens The Wall Street Journal is het de Amerikaanse miljardair Leon Black... De schreeuw werd in mei verkocht voor iets minder dan 120 miljoen dollar. Het hoogste bedrag dat ooit op een veiling voor een kunstwerk werd neergeteld. De koper wilde anoniem blijven. De Wall Street Journal onthult nu dat het gaat om Liam Black, een 60-jarige zakenman. Hij kocht eerder werken van onder andere Van Gogh en Picasso. Het weer, buien, met kans op onweer. In de middag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal. Het is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. 4 heur du matin. C'est l'instant le plus lourd. Les portes sont fermées. Naître sans vide, il faut faire son choix. Elles viennent les rides, il va bientôt faire jour. Il fait déjà presque froid. Je veux te dédier ma migraine, mon ennui, le début de ma vie. Et je veux te dédier, ma migraine m'ennui, le début de maine, ma le fond de mon orgie. Quatre heures du matin, c'est l'un des derniers frères. Dans les ombres étranges il les bouteilles vides, il va falloir sortir dans cette rue humide, là où le vieux malaise me fait presser le pas. Et je veux te dédier ma migraine, mon ennui. Le début de maine, ma et le fond de mon orgie et je veux te dédier ma migraine, mon ennui, le début de ma haine, et le fond de mon orgie, quatre heures du matin, et quelque part là-bas. Soleil d'eau, blar, moi, sur des champs inondés, je vais bientôt courir et me jeter vers toi, je viens m'aléantir, me souris dans tes bras, et je veux te dédier. Ma migraine, mon homme. Les chevaux ont été manique mon ami Au le début de ma none et de fond de mon achi Julien Claire Julien Claire uit 1970 van de LP De Jour Enché Intemi de 4 uur du matin. De derde uur, de nacht ging danst bij de Vara op Radio 1, met hier een hoop Franse muziek. Ik heb je al gewaarschuwd: in deze aflevering van de nacht ging zit meer Franse muziek dan normaal. En dat kan gebeuren in deze periode als de Tour de France reed. Je gaat het komende uur onder andere nog luisteren naar uh, Patrick Bruel bijvoorbeeld. Uh, die op dit moment ook in een film te zien is. Die in een aantal Nederlandse bioscopen te zien is. Nou goed, in ieder geval ook aandacht voor uh, iemand die afgelopen week op het Sea uh, Jazz Festival stond. En de week daarvoor op het festival van Rock Rockwerter. Maar waar stond hij ook? Hij was ook... Uh, even narekenen, vorige week was dat... Uh, tegen het weekend aan te gast bij het programma van Gilder op dit moment waargenomen wordt, wordt door uh, Timor Perlin. Michael Kiwanuka. Hij was al eerder terug bij Giel Been, een tijdje geleden alweer. Begin van het jaar toen had hij alleen zijn akoestische gitaar bij zich, maar nu dan een hele band afgelopen vrijdag. En toen trad hij op in de 3FM-studio in het programma van Giel. Zoals ik al zei, wordt op dit moment waargenomen door Timo Perlin... omdat Giel lekker op vakantie is. Je Michael Kiwanuka afgelopen week dus op Noordzee Jazz. En de week ervoor was hij ook te zien in de uh, barntent die stond opgesteld op het uh, terrein van Rock Werchter. School is Cool, dus een band die uh, in België behoorlijk succesvol is. Die gaan vanavond optreden op een uh, heel leuk festival. Het, schijnt, uh, het wordt wel een genoemd het gezelligste festival onder de taalgrens in België. Het Doerfestival. Festival, ligt zo'n beetje tegen de Franse grens aan, uh, dat Doer. En verder uh, zijn ze komend weekend ook nog te zien in uh, Oostende en in Antwerpen komende week maar ze komen ook in Nederland toe en dat zal dan in september plaatsvinden dan zijn er optredens in Hengelo Tiel en Maastricht Yes, it all boils down to whether you can cope with stormy weather. In Antwerpen komen ze school is cool. En de komende tijd, de komende weken zullen ze vooral te zien en te horen zijn in België. Dit weekend is het Doerfestival. Maar in begin september dan zijn ze ook in Nederland In september op het Summer Square Festival in Hengelo. Appelpop daar zijn ze ook, dat is op 7 september. En 9 september in Maastricht op het Bruisfestival. Patrick Bruwel, het is de komende weken te zien op het witte doek. Hier is je zanger, Dick Décalé. Mais uma canção pra você, pra te dizer que eu estarei sempre aqui. Que o tempo pode passar, as lembranças vão ficar. Nós cantaremos mais uma vez, saudade. Ela é descoincada, depuis 3 ou 4 meses, uma história histoire.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 Pour pas rester trop sage Allo bon c'est perdu Je l'ai jamais De chanson Patrick Bruel die zong Décalé. En als zanger kennen wij Patrick Bruel vooral van het nummer Cassé la Voix. Wat in een live uitvoering hoog heeft gestaan in de Nederlandse hitparade. Patrick Bruel, zoals ik zei, is ook acteur. Of is eigenlijk acteur, moet ik zeggen. Want daarmee begon hij zijn carrière. en Door een samenloop van omstandigheden is hij op een gegeven moment ook gaan zingen. Maar als acteur heeft hij toch het meeste brood op de plank gekregen. En op dit moment is hij te zien in een film die heet Le Prénom. En Le Prénom is aanvankelijk een toneelstuk geweest. En dat toneelstuk dat is dan uh, verfilmd. Degene die je in de film ziet als acteurs... die hebben destijds in uh, Frankrijk ook het toneelstuk opgevoerd. En een van die acteurs is dan uh, Patrick Bruel. Het is een, uh, een hele grappige, komische film... Hele snelle dialogen, snelle grappen zitten daarin. En het gaat tussen twee koppels en een man... wiens vriendin dan niet voortdurend aanwezig is. Het heeft een hele bijzondere afloop. Ik kan je in ieder geval aanraden om de film te gaan bekijken. Le Prénom, zo heet dat dus, met daarin Patrick... Eigenlijk in de hoofdrol heeft zo'n beetje de belangrijkste rol. Heeft in ieder geval een glansrol in die film. Bij die film zit ook muziek, aftitelingsmuziek. Hello my darling. En dat is dit melodietje. I'm back for you. Jérôme Ribotier. You hear a ring, a ding dong. I am back and down. Please, I know it's so hard to get through But if you give me the chance I need I promise that your life will never be blue So hello, my darling I've come for you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 Shadow Hallo my darling, de titel van het liedje die je te horen krijgt... als je de aftiteling ziet van de film Le Prénant. Je hoorde de stemmen van Jérôme Rebautier en Deborah Reynolds. Dit is uit 1972, hello it's me, tot wachten.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 was een grote hit bij uh, Serious Request 2010. en Een paar weken later toen werd dit nummer live gezongen... in het ochtendprogramma van Giel door de band Chef Special. Hello, door origineel van Martin Solveig, een Franse DJ. Chef Special, je kan ze gaan bekijken als je wilt en als je zin hebt. En als je van de band houdt, ze treden vrijdag op op de Grote Markt in Groningen. En dat in het kader van uh, Swinging Groningen... Het jazzfestival. En dat houdt in dat door de hele stad in Kroegen. en op diverse podia in de buitenlucht. mensen zullen optreden. We hebben het er al eerder aandacht aan besteed in dit programma. Mensenfortzen zal onder andere optreden. Madeleine Bell, Randy Brecker. om maar een paar namen te noemen. En ook de Chef Special. en die staan dan op het podium van de Grote Markt in Groningen. morgen. En zaterdag zijn ze aanwezig op het. En dat vindt dan weer plaats in Andijk. Neem je mee naar 2005 toen verscheen er zomaar ineens weer nieuw materiaal... van Kees van Koten en Wim de Bie met als thema de typeplanner. Het werken met een GSM en een uh, navigatiesysteem. Of niet. Zoals Koos Koets en Robby Kerkhoff doen. Nou.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 Jij mag de pijn, maar dat is waar. Ja, dat is, ja, waar. Ja, dat is een even getal. Een 1 ja. is een oneven getal. Net zoals de 3 en de 5. Ja, dat gaat om en om hè. En dat is het mooie van de wiskunde. Ook in de natuur. Ja, even getallen zijn eigenlijk, met een je eens hoor, zijn veel relaxter. Hè? Veel relaxter. Ja. Be behalve dan weer de high five koos hè.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 Dan staat er toch dat je zegt te gebeuren. Goed, min, min of goed, meer goed. ja en nee. En, ja. Even hoor, Koos. Even. En om en, even. Ik krijg er wel een beetje koppijn van. Nou, God. Ik moet je eerlijk zeggen, Rob. Het heeft bij uh, mij ook een hele middag geduurd, hoor. Voordat uh, Muntje viel. Nou. En Einstein zelf, dat is dus leuk om te vertellen... Ja. die had een jongere vriendin. Oh, maar hij was wel getrouwd, Adolf Einstein, ja, Koos. Ja, natuurlijk. Anders heb je geen vriendin, toch? En weet je wat hij altijd zei, Einstein? Ja.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 Einstein brain, Einstein brain. My Einstein, brain. Einstein, brain. My Einstein brain, Einstein brain, Take it away, father. to the opera, i used to explain it's good to explore my einstein brain my einstein brain my einstein brain einstein brain Je hoorde Einstein Brain van Tom van Laren. muzikant afkomstig uit Antwerpen met Einstein Brain. En daarvoor dan Kees van Kooten en Wim de Bie als Koos Koets en Robby Kerkhoff... met een sketch uit de CD De Type Planner. que he llorando estoy sea con hambre o con sueño me voy, me voy del norte viene el pelliz que colorea en cubierta habrán de venderlo en Castro aunque la lluvia esté abierta o queme el sol de lo alto como un infierno sin puerta llorando estoy O la mar revuelta, me voy, me voy. En un rincón de la barca está hirviendo de la tetera. A un lado pelando papa, las manos de alguna isleña. Será la madre linda, la novia o la compañera, llorando. Estoy en unas entera, me voy, me voy. No es vida la. Chilote no tiene letra ni pleito, mango llevan sus pies, mil cabollajes y su cuerpo, pelín para calentarse del frío de los gobiernos llorando esto, que le quebran tan los huesos, me voy me voy. Despierte el hombre, despierte, despierte por un momento, despierte de toda la patria antes que se abran los cielos y venga el treno furioso con el clarín de San Pedro llorando estoy y barran los ministerios me voy, me voy quisiera morir cantando sobre de un barco leñero y cultivar en sus aguas un libro más justiciero viento me voy, Voor de liefhebbers van de Zuid-Amerikaanse cultuur een aanrader om naar de film te gaan onder de titel Violetta Went to Heaven, Die op dit moment draait in de bioscoop in Amsterdam. Den Haag Groningen, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Violetta para. En je hoorde van haar segundo el Favor Del Viento. En de zangeres komt uit Chili. Ze was 49 jaar oud toen ze een eind maakte aan haar leven. Een hele bijzondere, fraaie film. Deze Violetta went to heaven. Wanda Jackson. Was afgelopen avond nog in Tilburg. You know I'm the good guy van de Hoorn. Liedje van Amy Winehouse. dance in the forest. Van Amy Winehouse. You know I'm no good. Mijn ouder een versie van Wanda Jackson. Geproduceerd door Jack White. En het scheen vorig jaar op een LP en CD onder de titel The Party Ain't Over. En die werd volgezongen door Wanda Jackson, The Queen of Rock'n'Roll, The First Lady of Rock'n'Roll. roll Dat is een beetje de eerste. Meid die uh, rock-en-roll muziek op de plaats zette in de vroege jaren 50. Maar ze leeft nog steeds en ze doet nog steeds optredens. Afgelopen avond in Tilburg in 013 en vanavond in de piek in Vlissingen. Daar kan je haar zien. Wanda Jackson. En dit zal ze dan ook ongetwijfeld zingen. You know I'm the good. Dit komt uit Amerika. Walk the moon green falling off the door door hanging off the hinges my feet are still sore my backs on the fringes we tore up the walls we slept on couches we lifted this house we lifted this house firecrackers in the east my car parked south. your hands on my cheeks your shoulder and my So Oh, deze plaat van Walk the Moon, een band uit Amerika, Cincinnati, daar komen ze vandaan. En twee jaar geleden werd het her en der gedraaid op wat plaatselijke radiostations... maar onderhand begint het ook in Europa zo her en der door te dringen. Zo ook hier bij Radio 1, de vader de nacht vindt anders Walk the Moon de naam van de band. En Anna Sun de titel van de song die je hoort. Milo Zij Loto, dat was de cd die je. Vorig jaar, eind vorig jaar verscheen van Coldplay, Milo Zijloto Wordt nu ook een boek. Een comisch boek. En de uitgave daarvan die mag je verwachten in februari. Volgend jaar. Maar laten we de band eerst nog maar eens zingend horen. Coldplay. Play en de hardest part en dat is dan niet de afkomstig van Milo Zyloto, ...maar van X and Y en album dat in 2006 verscheen. Zo dadelijk hier bij de nacht vindt anders Drevee Rock, Johnny and the Hurricanes, maar je dat voor serieuzere zaken.